Dat ik er ook nog een paar dagen is, Istanbul aan vast kan knopen. Dat is een levenswens van me. Koffie drinken aan de Gouden Hoeren. Nee, dat kan u juist niet. Er zijn alleen kroegjes en hoeren. Dat is nu juist zo jammer. Dat hebben al die havensteden, Piraeus ook. Terwijl ze toch zo'n unieke wandelboulevard konden hebben. Zoals Napels. Kennen jullie Napels? Nee. Het is heerlijk. Dan moeten jullie anyhow naartoe. Brede boulevard rondom verlicht met hotelletjes, restaurantjes... en daartussen parkjes en strijkjes. Echte boulevard om heerlijk te verheren. Dat krijgt Istanbul ook nog wel.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 Alsof zo'n man gedacht heeft. Wacht even, er is een huis met 48 kamers. Daar ga ik eens een lekker klasse plegen. Waar halen ze die ons in vandaan? Daar is die man veel te goedhartig voor. Weet je wat ik gedaan heb toen hij berist? was? Ik ben naar hem toegegaan. En ik heb hem een warme hand gegeven. Dat lijkt me nou niet zo prettig. Het lijkt me dat er toch wel wat genuanceerder ligt.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 Waar heb je dat gelegd? Antwoorden! En dan even eten. En dan weer opnieuw. 37 maal. Terwijl hij al lang bekend had. Ogenblik. Evelien? Karel, wat is er aan? Gewoon... Maak maken jullie ruzie. Niet? Nee, nee, nee. Wij zitten gewoon te discussiëren. Ja, de buren. <laughs> ik denk heus wel om de buren. Ja. Kom, ik... Ik kom er dan bij. Ja, dat is even wel. Ja, ja oké. Okay, tot straks.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 je misschien een glaasje wijn? Uh, ja, graag. Beerta? Zeg, kom je nog? Maar Karel, ik moet nog zo verschrikkelijk veel doen. Dat... Dan laat je dat nou maar eens even rusten. Dit is veel belangrijker dan het werk van jou.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 Dag, Nicolien. Dag. Dag, Maarten. Het scheelde weinig of ik kon de discussie woordelijk volgen. Karel gaat een boek over en H. schrijven. Ja? Daar nou, heb je weer zoiets. Zo komen de praatjes in de wereld. De zaken en H. is een case. Ik schrijf geen case stories. Dan zou ik wel 90.000 case stories kunnen schrijven. En jij ook, Anton, of heb je liever je neven? Geef mij ook maar wijn. Wat schrijf je dan? Een theoretisch werk.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 Nou, een ander ja. voorbeeld dan. Uh, iemand die hakenkruisens schildert op de synagoge en die tot inzicht wordt gebracht en dan juist heel veel goeds voor de joden gaat doen. Dat is net zo goed antisemitisme, alleen niet zo gevaarlijk vanuit de maatschappij gezien. Oh, dan moet jij toch eens een bezoek brengen aan de Van der Hoeve kliniek in Utrecht. Dan kun je zien wat voor resultaten ze daar bereiken. Geef eens een voorbeeld. We, we weten zo gauw niet, maar je zult verrast zijn. In Rusland bereiken ze ook bijzondere resultaten met hersenspoelingen en in Amerika met het doorsnijden van de hypofyse. Ja. Wat was, zit je ermee op? Gaat er... ...mij juist omdat je iemand geen schuldgevoelens kunt bijbrengen... ...zonder zijn persoonlijkheid geweld. Dat, dat ben ik volstrekt niet met je eens. Wie voor de Joden is, is geen antisemiet. Maar geeft dan argumenten. Natuurlijk is dat antisemiet. Wacht maar op mijn boek. Wil je nog wijn? Zo iemand. Ben ik een filosemiet. Wanneer komt dat? Dat is hetzelfde. Gauw. Ik moet het nu schrijven, want over twintig jaar is het verouderd. Waarom? Omdat ik het schrijf met de termen van nu...